Raymond C.W. met het NOS-journaal. In 7% gestegen ten opzichte van september vorig jaar. Het is al de dertiende maand op rij dat de Europese automarkt plus laat zien. Maar in Nederland werden juist een stuk minder auto's verkocht. Hier daalde de autoverkoop met 3,8%. Daarmee blijft de Nederlandse automarkt achter bij alle andere landen in de EU. Volkswagen was in september het best verkopende automerk in de Europese Unie. Minister Plasterk wil dat nieuwe ministers op Sint Maarten een integriteitsonderzoek ondergaan. Ondanks werd duidelijk dat op het eiland een sfeer van vriendjespolitiek heerst en dat ook ministers daarbij zijn betrokken. Nu er zulke grote problemen zijn is het cruciaal dat nieuwe ministers integer zijn, zegt Plasterk. Op dit moment wordt op Sint Maarten een nieuw kabinet gevormd. Nederland stelt deskundigen beschikbaar om het integriteitsonderzoek uit te voeren. Minister asje van Sociale Zaken erkent dat schulden een groot maatschappelijk probleem zijn. De kabinetsbeleid is erop gericht dat mensen niet onnodig in de schulden komen. En voor mensen die toch in de problemen zijn geraakt is extra geld uitgetrokken voor schuldhulp door de gemeente, zegt asje, Maar hij heeft zijn twijfels of het genoeg is. Het Nibbet rekende uit dat de 1,1 miljoen gezinnen met schulden de samenleving 11 miljard euro per jaar kosten. Volgens asje moet het gedrag van mensen op het gebied van lenen snel veranderen. Justitie eist een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van een half jaar tegen een agent die vorig jaar in Apeldoorn een vrouw doodreed. De agent reed met hoge snelheid met een collega naar een misdrijf. Volgens de OM reed hij daarbij veel harder dan is toegestaan en ook zonder sirene en zwaarlicht. De politiebus raakte de auto van een vrouw die daardoor tegen een boom reed en dodelijk verongelukte. De agent was zich er naar eigen zeggen niet van bewust dat hij zo hard reed. Volgens de OM is hij schuldig aan het veroorzaken van het ongeval met dodelijke afloop. Het weer, zonnig, maar ook een bui is mogelijk. Het wordt 17 tot 18 graden. Morgen zonnig, droog bij een matige zuidenwind worden 20 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawka van de ANWB. Door het begin van de herfstvakantie in de regio's Midden- en Zuid-Nederland... is het een zware avondspits met in totaal 270 kilometer file. De wat langere files in de Randstad staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge 5 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en dorp 5 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A13 richting Den Haag bij Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkem. Tussen Knolbert, Ridderkerk en Stierrecht... West 9 kilometer. En richting Europoort. Daar staat tussen Knoopet Riedekijk en Rotterdam Schaalloos 7 kilometer. Omdat daar de parallelrijwand dicht is. door de geschaad trekken met oplegger. A16 richting Breda. Tussen hendrik ambacht en Rondweg-Dordrecht 6. A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer. En op de A27 van Utrecht richting Breda. Daar staat tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer. Betreft een nasleep van een ongeluk. Want alle reisdolken zijn inmiddels weer open.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu het weekend in. Niks weekend in. Nee hoor, we gaan. Ja, we gaan wel het weekend in. Ja, we gaan wel het weekend in. <laughs> ja. Maar maar zo het heet heet het niet. Heet, nee, zo heet het niet. Het heet Zandvoort draait. Door. door. Helemaal goed. We kunnen het allemaal, halen, hè? Ja, ik red het ook. Ik ga toch echt nog een keertje van mijn thuis van Nieuwkerken iets aan elkaar knippen en plakken. <laughs> en dan uh, gewoon illegaal zo op ja, de eten pompen. Ja, ja, maar dan denken ze gelijk ook dat hij te presenteert dan de <laughs> <wil> we niet, <laughs> niet Maar loop te veel. Goedemiddag, dames en heren. Dit is uh, de CFM draait door. Zandvoort draait door. En we moeten gelijk iets triest meedelen. Mm -hmm. Ja, het is bijna. Maar helaas, uh, we hadden al vol trots aangekondigd dat vandaag uh, Saskia Laro zou komen. Maar ze belde, uh, nou, het nee. voor de uitzending af. Want ze zit thuis met problemen. Wat voor een problemen? Nou, ze heeft een gaslek. Ja. Yeah, ja, en uh, ze zit dus te wachten op Liander om, uh, nou ja, en die zijn niet zo vlot geloof ik. Nee. Dus uh, ze moet daar helaas op wachten. Maar... Normaal gesproken gaat het dak er wel af als uh, Saskia speelt, maar... Ja. Maar, ja, maar ja. Ik, ik zou dan toch liever hier zitten hoor, als ik thuis een gast. Ja, ik had. Ook. ik ja. had het wel geweten, ik heb Moni ook niet afgebeld. Nee, <laughs> ja. Maar ja, anders, het probleem is natuurlijk dat ze er niet in kunnen dan. Hè. Maar nee, goed, ik wat hebben we, de deur moet toch open voor ja. de lucht. Wat hebben we wel? Nou, we hebben natuurlijk gewoon onze hoofdgast vandaag en dat is Johnny. Ja, onze zult... niemand minder dan. Niemand minder dan. En daar uh, gaan we u straks iets meer over vertellen. Uh, verder hebben we straks dan in de tweede uur natuurlijk de stamtafel. Hè. Dat is eigenlijk nu al een beetje, zitten we gewoon weer lekker. En, uh, gaan we de, de weekproblemen even de revue laten passeren. Uh, en verder, verder, ja, tweede uur hebben we dan toch nog live muziek kunnen realiseren. Dat is toch nog gelukt. Jij gaat nog niet zingen, hè? wel? Uh, nee, ik niet. Jij gaat zingen, Hans. Ja, Hans, afgesproken ja, <laughs> Samen met jij. Dolly, dat jullie ja. gingen doen wit doen. Ja. Huh? Endless love. Uh, ja, endless love. Zoiets. Maar uh, nee, uh, we krijgen straks de zoon van Cheryl Duif, Sven Duif Die heeft, is bereid gevonden om op zeer korte termijn in zijn auto te springen en hier nog naartoe te komen. Dus Ik hoop straks... dat er geen flitsers staan voor hem. Nee. Maar, uh, nee, want hij zou met 200 km per uur u heen komen. Oké, okay, dan kunnen de flitsers niet meer pakken. Dat nee, dat scheelt. Dus Sven die gaat straks, die heeft zich bereid getoond om de opgevallen plaats in te nemen. En met Saskia gaan we volgende week. ...natuurlijk een nieuwe afs uh, afspraak maken. Dus uh, u hoeft niet bang te zijn dat u er zult missen... ...want over een paar weken of misschien volgende week wel... ...dat weten we nog niet, komt het helemaal op. Uh, hoopt Sven natuurlijk wel op een flitsende carrière. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hey, daar is dat hij is al mooi wel. mee begonnen Wie, vandaag. Wie ja. is die zwarte piet hier naast me zitten? Ja. <laughs> Ik ben hier naartoe gekomen, jongens. Zo maar zo. Oh ja. En vergeet niet kwart over zes de column van... Ja, van, Marse, van Maxime Roos. Hè? Nou, ja. uh, vorige week hebben we hem gehoord. En toen ging hij er al behoorlijk tegenaan. En hij schijnt vandaag uh, weer uh, iets... Uh, ja, hij neemt geen blad voor de mond in ieder nee, geval. In ieder geval. Maar, maar goed, we gaan eerst even een plaatje draaien. En uh, daarna gaan we de hoofdgast bij u in troot de lucht Maar uh, eerst eventjes een plaatje gewoon. Ja, lekker. Robinson, you got it. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you.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 En geproduceerd door George Harrison en uh, Jeff Lynn, met name. Daar wordt hij ook door begeleid, trouwens. Eigenlijk uh, de Traveling Wilburys. Want daar zat Roy Orbison toen de tijd ook bij. En uh, ja, hij wordt ook hier door die gasten uh, begeleid. En dat was nogal wat, hè, die Traveling Wilburys? Tom Petty zat erbij, Bob Dylan zat erbij. Eh, uh, hou jij zo. Sorry, uh, sorry hoor. Ja, <laughs> euh, ja pot potverdorie. Uh, Tom Petty zat erbij, Bob Dylan zat erbij... George Harrison zat erbij... en uh, nog veel meer uh, aardige mensen. Nou, um, straks dus de column van, uh, van Maxime Roos. En uh, we gaan nu praten met onze hoofdgast, dames en heren... want dat is een hele bijzondere man. Klein van stuk, maar heel groot. Want u kent hem allemaal... Uh, uh, ja, zeker als u fan bent van, uh, van onze grootste komiek aller tijden. Laten we het zo maar zeggen, want dat was hij toch wel, Toon Hermans. Absoluut. Dat is echt de, de grootste. Daar kan niemand aan tippen. We, nee, een van de grootste die we ooit gehad hebben. Uh, we hebben vanmiddag nog verschrikkelijk gelachen over de tango van het blote kontje. Die hebben we vanmiddag ja. nog even gedraaid. Ja, ja, ja. Maar um, we hebben in de studio dus als hoofdgast Johnny. Dat ben ik, ja. Was het nou Johnny van Elk of Johnny van Kelk? Nee, ik heet Johnny van Elk, maar iedereen zegt Johnny van Toon. Johnny van Toon. <laughs> ja, ja. ja, Dat is veel makkelijker, eigenlijk. Ja, dat is makkelijk te onthouden. Dat is makkelijk. Ja, de toon is gezet. En, ja, de toon is gezet. Uh, Johnny van Toon, maar Johnny van Elk heet hij eigenlijk. Maar uh, u kent hem waarschijnlijk allemaal. Want hij werd door Toon Hermans uh, een aantal malen op de bühne gehaald. En uh, ja, dan, dan sta je tegenover Toon Hermans En je weet dan nooit wat die man gaat doen. En dat, is het, dat lijkt me geweldig. Hoe, hoe heb jij dat ervaren, uh, Johnny? De, de, ik bedoel, we kennen bijvoorbeeld die scène met die jas. Toen zei altijd... Johnny, als je roept... dan kom je maar op de bühne... en dan zien we wel wat we doen. Ja, ja. Maar... Ik heb in de piste gewerkt, en dan werk, euh, zitten mensen rondom je. Ja. Dus ik wist met minimaal kleine gebaren de mensen te laten lachen. Ja. Je moet even wat dichter bij de microfoon praten. Je... Oh, sorry. Ja, dan, dan horen we je beter. Dat is veel te interessant. Hoe ben je bij, hoe ben je bij Toon Hermans terechtgekomen? Want je, je zei zelf al, je was circusartiest, je was acrobaat. En ik was die het als jongste roofdiertemmer. Ja. Ik was nog geen zestien. Werkte ik al met grizzlyberen en met leeuwen. Ja, ja. En, en, maar hoe ben je in betoon terechtgekomen? Ik stond uh, in de winter. Er was toen nog geen uh, wintercircus. zo tegenwoordig. Ja. Stond ik uh, bij een wijnhandel. En dat repeteerde ik elke dag. trampoline. Mm -hmm. En die wijnhandelaar die kreeg, die had, had ik beloofd. Als hij zijn bouwvergunning voor een loods kreeg... zou ik een andere verblijfplaats zoeken. Oh ja. Toen heb ik rondgevraagd overal. En toen kwam ik op de duif, in Duivendrecht. En daar kwam de toneelmeester van Toon Hermans, Joop Mathijsen. En die zei, oh, nou ja, hier kan je bij mij staan. En dat heb ik gedaan. En na een paar maanden vroeg hij... Uh, Johnny... Ik zit met een probleem. Ik heb iemand nodig voor aan de spot. Zou je me vijf dagen kunnen helpen? Dus uh, ik, natuurlijk wist ik wel wat een spot was. Maar hij heeft me verteld hoe ik moest, uh, wat ik moest doen. En uh, nou ja... Ik kan niet zo goed rekenen, dus die vijf dagen zijn 27,5 jaar geworden. <lacht> hey, dan dat je nee, daar moet je toch inderdaad een rekening mee hebben. zijn vijf als... lange dagen dan. Ja, dat zijn hele, hele lange dagen dan. Maar um, ja, dan, dan kom je dus, uh, zit je achter de volgspot en, en uh, toon ziet je dan, of hoe kwam dat? Die nou. Toon die kwam elke dag bij Dollywood in de filmstudio van Joop Geesing... Ja. kwam die zijn film die hij gemaakt had, Moutarde van Sonnassé, ja. editen. Ja. Hij moest van 30.000 meter film, moest hij 3.000 me meter proberen te maken. Want dat ja. is een bioscoopfilm. Mm -hmm. Maar dat is geen doen natuurlijk. Dus nee. hij was maanden bezig en hij bleef altijd even stilstaan toen ik aan trampoline springen was. Want ja. dat zag hij van dat terrein af. Ja. En zo heb ik eigenlijk, zonder dat ik het wist... Toon Hermans leren kennen. Want er ja. kwam een man elke dag een minuut of tien staan. Ja. En die stak zijn duim op na tien minuten. En dan liep hij weer door. Ja. En op een gegeven moment zei dan uh, Joop Matthijs... Johnny, ik heb vijf, uh, vijf dagen iemand nodig voor aan de spol, volkspot. Kan je me helpen? En toen zei hij, s'avonds... Uh, oh, meneer Hermans komt er aan. Ik zal hem even voorstellen. Ja. En toen, zei, uh, toen kwam ik dichterbij. Toen zei Toon, ik ken jou. Jij bent die acrobaat. Ja. En, nou ja, en uh, ik ben dus uh, ja gelijk... Een, hij uh, heeft me salters op de bühne laten maken en zo. En, uh, en dan zei hij... Uh, nou, met een, met een fluitje was dat. Dan stond ik op, nou, achter de bühne met een fluitje. En dat is toevallig. Nou, ik, hoor, ik praat over vogels en dan hoor ik een vogel fluiten. Mm. En dan zei hij van... Uh, oh, kijk, hij zat tussen de bühne. En nou kan hij niet meer fluiten, want hij moet lachen. En kom eens kijken, hij staat daar met de stofjas. Ja. Nou, na veel moeite, omdat ik zogenaamd verlegen was... En riep hij me. En dan kwam ik uh, schoorvoetend de bühne op. <laughs> en dan hebben we even gezellig gekletst. En toen zei Toon... Johnny, je bent een rare vogel. Maar kan jij ook vliegen als een vogel? En toen draaide ik twee flikvlak salto in stofjas en zo. Oh, dat wist en, hij natuurlijk en, dat je dat wel kon, ja. En, ja. <laughs> en toen... Uh, ja, toen was ik weg. En dan zei hij... En dat staat bij ons achter het toneel... dan kunt u nagaan. <laughs> Mooi, hè? Ja, ja, ja. leuk. En uh, jij was er natuurlijk ongetwijfeld... ook bij dat, dat Toon... die, uh, die fantastische conferentie die hebben we van de week nog gedraaid... over die, die uh, ornitholoog. Ja, dat, ik was de ja. vogelkenner. Ja ja ja, ja, ja, ja. Hij kende al die vogeltjes. Ja, op zijn Latijn kon ik het zeggen. Want ik kon alles zeggen... want Toon hield de microfoon altijd bij me vandaan. Ja. Dus ik, uh, ik was dus door... Maar de mensen dachten echt... Hij zei erbij, u moet eens gaan kijken bij Johnny in Naarden. Ja. En ja. hij heeft ruim 200 vogeltjes. Met het koolmeesje. Ja, ja. Dat en dat ja. En het roodborstje. Kolibri, kolibri, ik wist alles op zijn... Ja, ja, ja uit Zuid-Amerika ja. kwam de kolibri. Ja. Ja. Ja. Maar uh, ik heb hele kisten met... Toen bestond van Genteloos, een transportbedrijf... Ja. Een hele dozen vol met uh, zangzaad gekregen. <lacht> dus, uh, maar ik heb. ja, dat was de beroemde zangzaad voor koekoekslokken. Ja, maar, ik, maar, heb nooit... zang, ja, maar ik, ik, ik heb het wel gegeten, want ik, uh, mijn vrouw vond zonde om weg te gooien... maar ja. ik heb nooit leren zingen. Dus okay. de mensen geloofden waarlijk dat jij honderden vogeltjes ja, had? Ja, ja. De mensen oh, geloofden dat nou, er... Ik heb toevallig die scène bij me. Ik denk dat we hem straks misschien wel even kunnen gaan luisteren. Ja, ga maar hij vertelt dat ook als, als, ja, met zo'n droog gezicht. Je zou ook je ook helemaal niet afvragen waarom het niet zo zou zijn. Dus ik snap dat wel met, met dat zaad ja. wat je toegestuurd uh, kreeg. We gaan even een liedje, draaien van, uh, we gaan even een liedje ja. draaien van Toon. Dat vind ik heel leuk. 24 rozen. Eén van zijn mooiste liedjes. Voor mijn vader. Ja, hier is Toon. De zomerzon... Zeven dikke tranen op een bruidsjapon... Vijftien zomersproetjes op een wal... Twee enorme zoenen op de gang... En zesendertig liedjes waar ik veel van hou... En vierentwintig rozen... 24 rozen, 24 rozen voor jou. La, la, la, la, la, la. Vijftien mooie meiden in een boerenschuur. <tied> Zes-en-veertig zieltjes voor het vage vuur Twee fanfares en hun papa. Eén begrafenis met koffina, En vier papieren vliegers aan een taal En vier en rozen vier Twintig rozen, vierentwintig rozen voor jou. La, la, la, la, Zestien bischopsmijters op een lange rij. Eén klein moedervlekje op een damesdij. Negen dominees op het carnaval Twee olijven en een bitter bor. En vier verliefde wolken in het blauw. Ik hoor sommige mensen zachtjes meezingen. Eh, Wilt u meezingen? Het gaat zo. 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou. La la la la la. Het gaat zo. 24 rozen. 24 rozen. 24 rozen. Roze. La la la, la, la. gaat mooi, zeg. Ik heb het zelden zo mooi horen zingen, zeg. U, u, u draagt het voor, vind ik zo helemaal. 16 stille nonnetjes op oude jaar. Twee aanstaande moeders en een ooievaar. Veertienhonderd doppers in een blik. Negen hiks van iemand met de hik. En zeven babyfoto's op een schaar. Oh. In vergadering... ...twee enorme boeren... ...van een zuigerling... viertien kamerleden... ...op het toilet... ...zeven apen op een autopij... ...en twaalf... There's in in the bit Klassiekers van uh, Toon Hermans, dames en heren. Geweldig mooi. En uh, dit liedje dat heet natuurlijk 24 Rozen. En uh, live opgenomen in Theater Carré natuurlijk. Met Johnny als uh, toneelmeester. Johnny Toon, <laughs> zoals iedereen hem noemt. Uh, ja, het werken met, met een Toon Hermans, maar waar, waar iedereen zich dan natuurlijk afvraagt. Op de bühne kennen we hem allemaal. He, dan weten we gewoon dat het een man was die uh, minutenlang over een futiliteit kon Nelen. Zoals bijvoorbeeld over de stoel van waar zijn zuster gezeten had. Of inderdaad uh, het, het verhaal met de met, uh, met tennisracket. Dat duurt gewoon ik zo'n tien minuten. Of zo. Ja, ja, ja. Hoe ging dat? Vertel eens. Nou, en ik had zogenaamd zijn tennisracket uh, moest ik halen. Ja. En toen kwam ik terug om het sleuteltje van zijn auto te halen. Zogenaamd dan allemaal. Ja. En uh, want hij zei, hij ligt achter in mijn auto. Dus ik ben achter het toneel gaan wachten. En hij heeft in die tijd eigenlijk lopen wachten op de tennisracket en de tennisballen. Ja. Ja. En uh, hij deed in die tijd niets. En dan uh, kwam er een liedje in zijn gedachten. En dan zei hij ook nog... Uh, da, da, da, da, da. En dan liep hij de microfoon voorbij en dan liep hij te drentelen. En dan zei hij, is dat nou van Beethoven of is het van mij? Nee, het is van mij. Het is, oh, Caroline En dan zei hij, als ik straks de tijd heb, zal ik het even voor u zingen. En dan ging hij weer gewoon wandelen. Ja. <laughs> en niks doen. en niks doen. Ja, ik ken die scène. Ik heb natuurlijk, ja, wie niet iemand, zeker mensen van onze leeftijd hebben, al die... die je, de, het was ook stil op straat. Als de als ponuenshow van, van Toon Hermans werd uitgezonden, eh, dan, dan was het ook stil op straat. Want dat, dan zat je gewoon van acht tot een uur of half elf, zat je gewoon voor de televisie. En dan lag iedereen ook in de huiskamer gewoon in een deuk. Uh, we gaan straks nog, uh, in ieder geval straks nog eventjes ook wat, wat uh, DVD's uh, proberen te draaien. Want Dolly heeft wat leuke dingen meegenomen. Uh, dus dat gaan we straks doen. Gaan we even uitproberen. Uh, Maurice, als jij intussen even een leuk muziekje van ons hebt, dan, uh, dan gaan wij dat even uitproberen. Of dat oh, allemaal je er me weer mee. Ja, ik, ik, ik, je weet toch hoe ik ben. Ja, dat is waar. Ja, ik overval gewoon altijd iedereen. Dat is het leuke. <laughs> Zonder wapens, hè. Zonder wapens. Zonder ja, maar wapens. Dus Zeg, als je bij de banken dan maar wegblijft. Want... Ja, ja, ik zou niet durven. Nee. Maar ik ook niet. <laughs> nee, even kijken. Ja, er komt wat. Ik weet niet wat er komt, maar er komt... Michael Wibbley. Ah, is leuk. Feeling good. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel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 It's a new day It's a new life It's a new dawn Ontpakken. Dat was Michael probleem met uh, Feeling Good. En dat soort muziek gaat u straks de tweede uur nog wel meer horen. Voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld. Uh, ga ik nu even maken. Te... Maar dat geldt toch voor ons allemaal. We're all feeling good, ja, toch? Ja, het gaat goed. Maar ja. ik wou even voor de mensen die wat later ingeschakeld hebben vertellen. Want die hebben natuurlijk allemaal gehoopt dat Saskia Laroux hier zou zijn. Helaas is dat niet doorgegaan vanwege het feit dat Saskia thuis een probleem had... Uh, in de vorm van een gaslek in haar huis. Ja, en dan ga je je huis niet verlaten. Dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus zij moest wachten op uh, de firma Leander. Nou ja, die zijn niet de vlotste, geloof ik. Dus uh, vandaar. Maar we gaan met Saskia een, uh, zeker een nieuwe afspraak maken... voor uh, een van de volgende uitzendingen. Want wij gaan natuurlijk gewoon door met dit programma. Dat kunt u natuurlijk wel, uh, wel even... Uh, Ton erop zeggen, ja, zeg maar. Uh, we gaan het uh, natuurlijk in wisselende presentatie doen. Charles Duif gaat het onder andere doen. En Hans gaat het misschien ook nog wat doen. En uh, met z'n allen gewoon. We maken er gewoon een leuk programma van. Wat elke week op deze tijd tussen vijf en zeven plaats gaat vinden. Met elke week live muziek. Straks de tweede uur ook de stamtafel. Eh, dan gaan we lekker met z'n allen gewoon een beetje ouwe een beetje delen over de wereldproblemen. We hebben straks ook nog eh, de column van eh, Maxime Roos. Dat ook nog een keer. Doen we een kwart over zes. En... Eh, nou ja, nog veel meer. Uh, Charles, vroeg, jij vroeg net een, een, een interessante vraag aan, aan, uh, aan, uh, aan Johnny. Dat vind ik van, daar kwam een interessant verhaal op, buiten de microfoon. Maar dat wil ik eigenlijk wel even voor de microfoon horen. Vertel, wat, wat, wat vroeg ik, want dat ben ik even kwijt. Nou, jij vroeg uh, iets over toen Toon toen Hermans uh, gestorven is. Ja, of dat, of dat heel veel pijn heeft gedaan bij Johnny. Want dat is toch een, een man waar je dan zoveel jaren mee hebt samengewerkt. En die valt dan plotseling weg. Nou ja, niet helemaal plotseling, want jij vertelde me net... Uh, terwijl het plaatje draaide, dat uh, je hebt het eigenlijk een beetje aanzien komen... toen uh, zijn vrouw overleed. Want dat was een enorme slag voor hem. Dat was... Tony is, uh, zeg ik altijd, gedeeltelijk meegestorven met zijn rietje. Ja. Hij was niet meer de komiek. Hij wilde uh, ja, interessante dingen doen... maar de mensen komen om te lachen. En dat was Tony meer. En, uh, maar ja, Tony is toch doorgegaan. Rietje is in uh, 1990 overleden... Ja. en Tony in 2000. Hij zou over twee jaar 100 geworden zijn. Dus, uh, maar ik heb 27,5 jaar met heel veel vreugde en plezier gewerkt met hem. Ja. Nu heb je ons al verteld dat je bent uh, regelmatig betrokken... bij scènes die die, die speelde. Uh, jij was toneelmeester. Speelde, uh, de, de taken die je als toneelmeester had... speelde die zich nou af ook tijdens de, tijdens de performance van Toon? Of was dat voornamelijk voor de, uh, de show begon? En misschien ook daarna? Hoe, hoe zat dat precies? En wat deed je precies allemaal? Nou, ik maakte de belichting. Ik was zijn toneelmeester... En Toon zei altijd... Uh, Johnny, we zijn vrienden, dus ik ben voor jou Toon. En, uh, maar ik zei... Op, op het toneel zeg ik meneer Hermans. Ja. En dat zei ik omdat... Als ik uh, mijn uh, mensen... Ik had vier men, uh, assistenten. Mijn mensen zouden ook... Als ik zeg hallo Toon... Zouden ook Toon zeggen. Ja. En ook het theaterpersoneel. Dus als ik... Uh, maar ik zei... Jongens, uh, om half zeven komt meneer Hermans binnen en dan moet alles correct zijn. En dan kwam hij binnen en dan zorgde ik dat ik Matthias zag. En dan zei ik luid en duidelijk te dat iedereen het hoorde: Goedenavond, meneer Hermans. Ja. En dan zei hij hallo allemaal. Ja. En dan zei de rest ook, ook in Carré, de mensen die zeiden: Dag, meneer Hermans. Maar als ik had gezegd, hi Toon... dan zou iedereen gezegd hebben, hallo Toon. Ja, want dat is tegenwoordig dus zo. Hè? Want tegenwoordig is het natuurlijk gewoon... Uh, van hi Joep en uh, hi uh, Jochem. En, uh, want, want meneer, dat is er niet meer bij tegenwoordig natuurlijk. Nee, nee. Maar ik uh, vond dat hij dat verdiende... om meneer Hermans te zijn. Ja, dat vind ik ook. En uh, ja... Ik was een beetje een dictator op de bühne. Want ik heb uh, iedereen... ook de, de vrouwen van de muzikanten... van de bühne gegooid. Mm. Want die horen daar niet. En uh, dan... anders krijg je blikken van de muzikanten... tussen de coulissen. En als je op toneel zit, zoals de muzikanten... vormen ze een deel van het decor. Ja. Als ze niet spelen. Mm -hmm. Dus dan moet je rekening mee houden. Maar was, en, was, Toon, was Toon Hermans ook streng daarin? Uh, want jij, jij zegt, ik, ik deed dat. Deed je dat namens Toon? Of, of was het nee, een eigen initiatief? Nee. Ik uh, had de leiding, dus ik bepaalde het. Ja. Ja. Ik was een dictator. Ik heb ook zet Ga gemaakt, kwam altijd op toneel en tussen de coulissen staan. En toen ik toneelmeester werd... Toen zei ik, uh, O oh Zet, uh, de voorstelling gaat beginnen, je moet weg hier. En wat krijgen we nou, zegt hij. Ik zeg, ja, je mag achter in de zaal als je niemand stoort, maar hier wegwezen. Hm. En hij ging met een rode kop weg. En in de pauze zei hij van tegentoon... Wat me nou is overkomen. Die Johnny <laughs> heeft me van het toneel gegooid. En, en nam, Toon, nam, nam Toon het voor je op dan? En toen zei Toon. Nou ja sorry dat moet je met Johnny overleggen. Want hij is de baas tijdens de show. Ik ja. voor en na de show. Ja. Maar tijdens de show is Johnny de baas. Dus hij stond wel achter je. Ja ja, ja. Dat, anders kan je dan niet werken. Dan, nee kan je niet samenwerken. Nee, dat, nee dat, dan, dan, dat klopt ook. Maar daardoor liep alles correct. En ik verblindde hem ook. Uh, zodat hij niet... Uh, het is ook vermoeiend voor de mensen in de zaal... om drie uur bijna... naar één man te kijken. En het is voor Toon ook... want die zag niets. Ik verblindde hem zodat hij de zaal niet kon zien. Want... Uh, oma wordt moe... en die pakt een, uh, de tas... en de haalt een snoepje... en een papiertje afbellen. En dat stoort en dan kan hij zijn tekst verliezen. En Daardoor zorgde ik dat hij dat niet kon zien. Dus het was een hele uh, aangename uh, verrassing als ik op het toneel kwam. Want dan kon hij uh, naar uh, mij kijken. Dus het was van dat felle licht. Maar heb, heb, ogen... je heb je daar een, een opleiding voor gehad? Of, of is dat zo. Nee, dat gaat vanzelf. Ja, je is ben... dat zo? Vanuit de varieté waarschijnlijk. Je bent artiest in bloed en nieren. Ja. En dat is. Uh, dat zit in je. En ik weet, Maurice heeft gezegd. toen Johnny weg was. Het eerste wat er gebeurde. zijn personeel zeiden. Toon. En ja, ja. ook alle theaterpersoneel. Ja. want die doen wat zij ook doen. En uh, dat. Dat duidt niet op respect voor uh, ja, je werkgever. Waar ja, ja. maar we het net al over hadden, toen Toon wegviel... ben je in, in een zwart gat gevallen waarschijnlijk, of niet? Ja, maar ik, ik werkte keihard voor Henk van der Meijden toen. Ja. Met het Chinees staatscircus. En ik reisde door Europa met de tent. En ik had geen tijd om erg... Ik ben wel naar de begrafenis geweest en zo. En... Ja, uh, het is triest. En ik heb ook ja. wel een traantje gelaten natuurlijk. Want ja, het is het toch is... een vriend, hè? Het is uh, je ja. beste vriend. Ja, ja. Want het is eigenlijk de enige vriend in mijn leven. Want als circusartiest heb je seizoenvrienden. Ja. Na het seizoen zie je ze nooit meer. Nee. Want je gaat van circus naar circus. Ja. Dus uh, ja, Toon was het beste wat ik had. En mijn schatje Corrie natuurlijk. Ja, ja. Goed, even een stukje Toon weer. Daar komt ie. Een lekker dikke rode, mooie luchtballon. Een ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon gaat zo'n lekker dikke rode, lekker dikke mooie. Blon, blon, blon. Ik zing van de vogels en de vissen, van een jongen en een meisje op een fiets. Ik zing van de bollen in lissen. ach, ik zing van niets. Ik zing van de lucht in de lente, van een meisje in een zonnig zonnebad. Ik zing van rozijnen en krenten, ach, ik zing maar wat. En zo'n liedje heeft honderden kleuren, en zo'n liedje dat danst langs de deuren. En zo'n deuntje zweeft wat dans les rues. Naar het hart van u Als een ballon, een ballon, een ballonnetje Een ballonnetje dat danst in de wind Aan een draadje naar de zon Er gaat zo'n lekker dikke rode mooie luchtballon Een ballon, een ballon, een ballonnetje Een ballonnetje dat danst in de wind Aan een draadje naar de zon Er gaat zo'n lekker dikke rode, lekker dikke mooie Blon, blon, blon Ballon, Er zijn van die sombere dichters die wenden hun hart naar de nacht. Maar zijn er dan geen sterren meer die lichten? Is er dan geen maan meer die lacht? Er zijn van die trui artiesten, die hebben hun baard opgespaard. Ze zingen maar de chanson tristes En heel onze wereld is noir ze zingen van zuipen en spelen. Ze zingen van kroegen en dood. Ze zingen van grauwe bordelen. En het laatste refrein is de goot. Poer kwa. Poer kwa. Als er nog zoveel lieve dingen zijn, als een blonde een blotletje een blonetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon. En gaat ze lekker dikker. Een blommetje, een blotletje. Een ballonnetje dat danst in de wind, Aan een draadje naar de zon. En gaat ze lekker dikker rooien, lekker dikker, mooie blam dat was dan toch nog een klein stukje Saskia Leroy dames en heren, met uh, het nummer Vibes. Uh, U weet het, Saskia kon er helaas niet zijn vanwege problemen thuis. Uh, met gas en zo. En uh, vandaar. Uh, eens even kijken, eens even op de klok kijken ook. Oh, we hebben nog wel even gezellig. Uh, we gaan uh, straks een stukje uh, spelen, omdat het goed is. Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja. Um, welke scène gaan we doen eigenlijk? Dat was die scène met die. Ik uh, uh, zou veel een bijpak koudieter. Ja. heet. Uh, uh, zit die weer ingepakt. Dat is zo leuk. Dat ja, nou, is allemaal zo leuk is het ingepakt het Mooie zit. mooie hoesjes allemaal. Ja. Fotos maken met Johnny. Fotos maken met Johnny. Johnny. Johnny, Johnny, Johnny, Vertel eens Johnny, wat was dat voor scène? Wat, wat zijn je herinneringen daar nog aan? Nou, ik. Uh, is het echt bij de microfoon dat kan Ik, ik ja. zou hem uh, gewoon assisteren met een lamp. Ja. Wat nergens op sloeg natuurlijk. Dus ja. ik liep heen en weer. En uh, nou, toen heeft hij me gezegd... Ja, in, in Antwerpen vond hij het ook zo. En dan zag hij... Uh, hij is een vogelkenner. En hij kent ieder vogeltje bij naam, maar dan op z'n Latijn. Ja. Nou, ik kon van alles zeggen, want Toon hield toch de microfoon van me vandaag. Ja, ja, ja. ja. En ik zei de gekste dingen tegen hem, omdat ja. ik wist dat niemand het hoorde. En daar nee. genoot toen van. Ja. Maar uh, alleen het ging fout, zoiets, zei hij, van uh, in Antwerpen. Want dan hield hij, daar zat een forse dame met, uh, ja, uh, met het straatje van Vermeer en zo. natuurlijk. Ja. En, ja. ja. Mooie bijzettafel. En, ja, ja, uitschuiftafel. Ja. Uitschuiftafel. Dame. Ja, ja. En dan zei die. Uh, en Johnny met die lamp erop, want hij dacht dat het een Vlaamse gaai was. Ja. <laughs> dus uh, dat was fout. En toen ja. zijn we doorgegaan. Ja, ja. Goed, we gaan die. U kunt hem helaas ja. niet zien, dames en heren, want het staat op een DVD. Uh, maar we kunnen u wel het, uh, het geluidsfragment laten horen hiervan. En dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Dus dat gaan we nu doen. Foto's maken met Johnny. Mevrouw, dames en heren, u ziet inmiddels dat ik een fototoestel bij me heb. En daar kan ik u bij vertellen dat we dus nog niet beginnen met de tweede acte. Dus mensen thuis, als u nog iets te doen hebt of zo, dan doet u dat maar even. Want we beginnen nog niet. Ik wou u namelijk om een gunst vragen, dames en heren. Op deze uitzonderlijke avond eh, zou ik u willen vragen of ik een paar kieken mag maken. Mag dat eventjes? Van nu, ik heb een herinnering aan deze avond. Ik ben een amateurfotograaf. En ik heb het, dat, dat zijn diezelfde dames weer. Ze zijn weer te laat. Ga maar gauw zitten. Ja, ja, ja. Dag mevrouw. Oh, nou zie ik het. Ja, oude kennis van me. Nou, ouwe. Hele leuke bedoel ik. Tini, hoe gaat het met je goed? Ja. Woon je weer in Nederland of zo? Nee, weer terug. Ze dus komen allemaal terug. Leuk dat je er bent. Ik heb net verteld dat ik kieken maak, maar ik maak voor jou ook eentje maak straks, zeg ja, ik. Uh, het is namelijk zo, dames en heren, ik moet een lamp erbij hebben. En die heeft. Johnny, Johnny, laat eens even de lamp zien, dat de mensen niet schrikken. En kijk, en die lamp die moet ik er even op zetten. En, en want dat kan, anders kan ik u niet fotograferen. Want dit is een gewoon toestel, dat is een, uh, een Japans ding, dat is een Suzuki. En dan moet ik even. we gaan maar meteen beginnen. En dat duurt twee minuten, mensen, en dan gaat het programma gewoon verder. En de uitzending loopt dan weer gewoon door. Kom maar, jongens, even kijken wat we kunnen maken. Geweldige leuke mensen allemaal. Ik zou niet weten wie ik het eerst moet fotograferen. Het is allemaal even leuk. Kijk eens even, hier zit nog een hele jonge dame. Hoe oud ben jij? Eh, ook tien. Oh, Appie is ook tien. <lacht> jij was er ook tien, hè, Appie? Ja, zie je wel. Nou, ga ik jullie ook fotograferen, allebei. En ik zal hier in de hoek beginnen, John, als je zo even zo'n strijklicht wil geven. Dankjewel. En nou die van Tien. Dankjewel, schatje. Die van Tien en nou Tienie. Neem ik zo. En nou Appie. Het lijkt wel of het een grote familie is vanavond. En ik heb ze toch nog nooit eerder gezien? Ja, in de zaal natuurlijk wel. Het is een herinnering voor mij voor deze avond, dames en heren. Ik wou graag een herinnering aan vriendelijke mensen hebben. Nou, die heb ik nou. Ik heb genoeg, John. Ik heb genoeg. Geweldig leuk. Oh, ik heb een fout gemaakt, dames en heren. Ik moet even iets... iets, iets. Voor de rust heb ik een fout gemaakt. Ik heb namelijk uh, over, over Johnny... Ik heb in het begin van de avond heb ik gezegd dat hij, uh, dat hij uh, het toneel blauw maakte. Kan u dat herinneren? Helemaal in het begin. Nou, dat vind ik veel te weinig. Deze man doet veel meer en ik vind dat u dat moet weten. Dit is het hoofd van de technische dienst, dames en heren, wat u hier ziet. Dat is het hoofd. En ik kan u zeggen, er gaat heel wat in om in zo'n hoofd. Vooral op zo'n avond, dat is vanavond met zoveel technische toestanden. Zo'n televisie is altijd ontzettend moeilijk, maar er zit een geweldige staf, allemaal overal. Mensen hartelijk dank voor jullie geweldige werk. Het is natuurlijk heel anders zo vanavond dan gewoon in een theater als je voor zo'n ding moet optreden. Allemaal gekke fransen die we anders nooit hebben. Maar dat hoort bij het medium, dat kan niet anders. Je moet ander licht zijn, ik moet een ander hem. Dat hem moet in de thee. <lacht> Serieus? dat Het hemd is een wit hem, maar ik heb het eerst door de thee moeten halen. Ja, dan komt zo'n meneer van de, van de televisie Ze zegt, ja, maar ze moet het hem er tegen halen, dat gaat niet. Ja, de man heeft gelijk, de man heeft gelijk, dan, het, dan kunnen ze geen mooie, dan sta je er niet goed op, dan, dus, dus dit is een t-shirt. Ja. Ja. Speciaal voor een avond. Zeg maar, uh, John. Uh, ik wou nog iets zeggen, dames en heren. Deze man is niet alleen een geweldige goede vakman... doet zijn werk voortreffelijk... maar hij is ook daarnaast een bijzonder aangename mens. We zijn hele goede vrienden. En dan moet ik iets zeggen... Ik sta hier te poggen met mijn fototoestel, dames en heren. maar dat is een, een belachelijke hobby als ik het vergelijk met zijn hobby. Want dan gelooft u niet wat hij een prachtig hobby heeft. Jean, mag ik eens even vertellen? Ik was van de week nog bij hem thuis, heb ik het weer eens bewonderd. Die man die heeft een collectie vogels, dames en heren. Zoiets prachtigs. Vogels, ja. Geweldige collectie. Hoeveel heb je er, Sean? Ruim 200 vogels, dames en heren. Privé-verzameling. Je weet niet wat je ziet. Ieder op zijn eigen houtje. Een geweldig... <lacht> collectie. Hij is met een paar vogeltjes begonnen en nu heeft hij er zoveel. En uit alle delen van de wereld, en dan moet je zien hoe hij dat doet... dan is hij zo aan het voeren met van die hele kleine zaadjes... en van die met, met zo'n dingetje, weet het? Een pipetje, zeg. En dan zit hij in het bekje van het vogeltje. Met het pipetje in het bekje, zeg. En dat is allemaal zo geweldig, John. Heeft hij ook vogels, mevrouw, Nee, maar je moet eens komen kijken bij Johnny naar de vogels. in Naar de hij. Vraagt u maar naar de vogels van Johnny. Iedereen weet het. Hé, He, John? Geweldig. Hoeveel? 300 zei je, hè? Oh, 200. Maar. Ja, je kunt het niet zien. Het zijn er zoveel, hè? Prachtig mooi, zeg. En weet je wat ik zulke leuke vogeltjes vind, Johnny? Die kleintjes die je hebt. Oh, die vind ik zo leuk. Die kleintjes. Hoe heette die, John? Kogen Colibri, oh... Eten ze zo? Ja... Dat dacht ik al, zeg. En waar komen die vandaan, Johnny? Uit Zuid-Amerika. En hebben die het niet koud in Holland? Heb je alles goed verwarmd? Oh. Ja, John. En nou heb ik me toch gewoon gerust gemaakt. Want toen ik bij je thuis was, toen zeg ik tegen je vrouw... Ik zeg, Corrie, doet hij dat altijd? Toen zegt ze, ja. Je liet de deurtjes open toen je eruit ging. Ja, maar is dat niet gevaarlijk dat een vogeltje wegvliegt? Gisteren? Zo'n klein? Weggevloog? <lacht> Ik schiet vol. En dan, dan te bedenken dat we die man hier aan de tafel hebben ja, zitten. Mooi, dat is toch niet te geloven? Dat... Zijn baard is alleen wat kleiner. Ja, zijn baard is iets <laughs> kleiner. Ja. Oké, okay, maar we zijn zowat aan het einde van het eerste uur, dames en heren. En het. Um... Tweede uur gaan we natuurlijk de stamtafel doen. Johnny blijft gezellig zitten. En we blijven met z'n allen gewoon zitten. En we gaan gewoon. Straks uh, komt er ook nog een artiest. Dat is ook nog. Want in aller eil uh, hebben we Sven Duff uh, bereid gevonden om hierheen te komen. Dus die komt de tweede uur een paar nummers voor ons zingen. En uh, we hebben natuurlijk ook straks de, de column van. van uh, hoe heet die? Van, van Maxime. Maxime Roos nog. En we gaan er even uit met uh, Louis Armstrong. Want dat is zo'n mooi liedje.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 I I love you, I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more than I ever knew, and I think to myself what I want. to myself